Tien uur, Onnodig Nederwit met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil al de hele dag in debat met premier Rutte... over de bezuiniging op het passend onderwijs. Maar de premier weigert te komen. De voltallige oppositie heeft zojuist opnieuw een dringend beroep op hem gedaan. Over een kwartier wordt hij geacht in de Tweede Kamer aanwezig te zijn... maar Rutte zou niet van plan zijn de eisen in te willigen. De premier vindt dat minister Van Bijsterveld het debat als vakminister prima zelf af kan... Gisteren debatteerde de Kamer al met minister van Bijsterveld. Zij hield toen vast aan de bezuiniging van 300 miljoen euro... op de extra hulp voor leerlingen met problemen. De linkse oppositie in de Tweede Kamer boycott een reis naar het Midden-Oosten. De Partij van de Arbeid had eerder al aangegeven niet mee te gaan... omdat Egypte niet kan worden bezocht. Vanavond hebben ook SP, D66 en GroenLinks besloten af te zien van de reis. De partijen willen niet meer mee omdat ook een bezoek aan de Gaza-strook niet doorgaat... Via Egypte kunnen ze er dus niet naartoe en het andere buurland, Israël, geeft geen toestemming. Kamerleden van de andere partijen gaan wel naar het Midden-Oosten... omdat er volgens hen weinig is veranderd aan het karakter van de reis. Ze vertrekken zondag voor een bezoek aan Libanon, Jordanië, Israël en de bezette gebieden. De Nederlandse militaire missie in Bosnië-Herzegovina wordt nog één keer verlengd, tot halverwege november. Het kabinet heeft daarvoor het groene licht gekregen van de Tweede Kamer. Alleen de SP en de PVV stemden tegen. De missie, die wordt uitgevoerd door de Europese troepenmacht Eufor... moet stabiliteit brengen in Bosnië, waar begin jaren negentig een burgeroorlog woede. Critici, waaronder SP en PVV, vinden dat de Bosniërs te weinig zelf... de verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. Nederland doet sinds eind 2004 mee aan de missie... aanvankelijk met via 530 man, nu met zo'n 85. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima iets onder nul. Morgen in het noorden bewolkt, maar elders opnieuw zonnige periode. Het wordt dan 2 graden in Groningen en 6 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Knopend Bad Hoeverdorp, drie kilometer. Er staat daar een ambulance in brand, althans die is nu uitgebrand. Er ligt nog wel wat schuim op de weg en daardoor is de weg dus helemaal dicht bij Knopend Bad Hoefendorp.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 Goedenavond, bijna 4 minuten over 10. Laatste uur van langs de lijn op deze donderdagavond, deze voetbalavond. Zometeen de tweede helft van Liel tegen PSV. Daar staat het op dit moment 0-2 of 2-0 eigenlijk voor Liel. PSV staat dus achter. En eerder vanavond werd gespeeld ander legt Ajax 0-3 bij een ruststand van 0-1. Ik zei het net al, 1-0 door alle wereld, 2-0 door Eriksen, 3-0 door El Hamdawi. Frank Wielaert praat na met uh, Maarten Stekelenburg. De keeper van Ajax was verrast door die relatief eenvoudige 3-0-overwinning. Ja, dit hadden we, vooraf, uh, hadden we hiervoor getekend, ja, inderdaad. Um, en de manier van voetballen moet jullie ook bevallen zijn. Jullie krijgen nog wel de nodige kansen tegen. Daar is nog wel wat aan te doen. Maar voetballend was het ook wel goed, toch? Ik denk dat we op zich een, een goede eerste helft speelden. Tuurlijk hebben we natuurlijk een paar goede mogelijkheden. Maar dat was meer door slonigheden van ons. Dat moet er wel uit. Die maken een fantastisch 1-0. Ingestudeerde corner. Dus uh, ja, het zag er prima uit. En... Uh, Tweede helft begonnen we heel goed, moet ik zeggen. De eerste tien minuten speelden we echt, echt ja, heel sterk. En we kregen toen een kopkans. Daarna we het iets weg. En, uh, we kregen daarna nog een penalty, die dat dat breekpunt was in de wedstrijd. Daarna kwamen we weer terug in ons eigen spel. We speelden onze positiespel weer. en uh, dus Dan zie je ook gelijk dat we, dat we kansen krijgen en, uh, en het dit keer goed afmaken. Waar jullie je dan een beetje zorgen over zouden kunnen maken, is dat jullie goed spelen. Zij één kans krijgen en jullie van de leg zijn. Ja, dat zeg ik net. Dat we daar, daar moeten we aan werken. Maar je moet ook niet vergeten dat we een hele jonge ploeg hebben. Dat mag geen excuus zijn, absoluut niet. Maar dat zie je af en toe nog wat terug. Want we wisselen hele goede momenten af, ook met mindere momenten. En daar moeten we constant in worden, ja. Wat jullie goed doen, is inderdaad, jullie wilden vlot druk zetten... hun het voetballen moeilijk maken. Je weet ook als je een een bezit, komt, dat je dan de ruimte en de tijd krijgt. Dat klopt allemaal. Ja, precies zoals we van tevoren eigenlijk hadden bedacht en uitgestippeld, ja. En nu, 3-0. Ja, een betere uitgangspositie kun je niet bedenken. Nee, absoluut niet. Uh, dat zeg ik net. Uh, van tevoren teken je hiervoor. Dat is meer dan je op, uh, van tevoren had gehoopt. Uh, maar als je dan het einde, na de 3-0 kijkt, werden we heel slordig. En ik heb wel het gevoel dat we een wat, wat, wat meer geconcentreerd voetbalden... dat we nog wel meer kansen uh, zouden krijgen. en Misschien nog eentje bij, misschien nog wel tweeën bij zouden kunnen maken. En dat was Maarten Stekelenburg, de doelman van Ajax. Ajax wint dus PSV. Gaat zo meteen beginnen aan de tweede helft tegen Lille. In Lille spelen ze daar en die achterstand, ja, 2-0. Bas Degelen, Jeroen Elshoff, moeilijke opdracht. Ja, maar uh, ja, zoals uh, Bas net nog even stiekem tegen me zei... Van, uh, ...als je er één intrapt en het wordt 2-1, dan heb je nog een aardige uitgangspositie. Ik zie het zo snel niet gebeuren als uh, PSV doorgaat waar het in de eerste helft was gebleven. Want dat was allemaal niet best, 2-0 dus voor Lille als de aftrap is genomen... Voor de tweede helft. En er zijn zo op het eerste gezicht aan beide kanten geen wissels geweest. Dezelfde 22 op dit wat nog altijd heet veld. Man mag eigenlijk de naam veld niet hebben. Maar laten we over één ding duidelijk zijn. Hoe dramatisch het veld ook is. Daar ligt het bij PSV vanavond zeker niet alleen aan. Want daar heeft Liel net zoveel last van. Liel dat de bal rondspeelt achterin. Aan de linkerkant. Ja, en kijk eens. PSV heeft besloten te gaan jagen. Dat is wel verstandig. Maak het de heren daar aan de bal maar moeilijk. Dat levert met dit veld fouten op. Er moet een lange bal gespeeld worden. Dat gebeurt via Debuchy En die bal gaat naar Fro, Maar die staat buiten spel. Zo krijgt PSV in de eerste minuut van de tweede helft de bal terug. Dat is een soort uh, kopie van wat Liel dus in de eerste helft wel deed. Tegen PSV. en wat PSV zelf eigenlijk nalief. Dat zou dan PSV wat verder in de wedstrijd moeten brengen. Rodrigues mag de vrij schot nemen. Dat heeft hij inmiddels gedaan naar Bauma. De scheidsrechter vindt dan de bal niet stil lag. Mijn hemel. Staat echt van Liel in, in 10 meter niemand bij. <laughs> en dan uh, halverwege je eigen helft. Terwijl iedereen afwacht op de helft van de ander wat er gebeurt. Moet de bal opnieuw genomen worden. Ja. Nou vooruit. Hij is van ver gekomen. hè? Dus, ja uh... precies. En uh, dus wil hij zijn stempel op de wedstrijd drukken de scheidsrechter. Nou bij deze. De bal rolt weer. Dat mag nu van de scheidsrechter ook. En Rodriguez heeft uh, de bal gepaasd naar Engelaar. Die hem in één keer meegeeft aan Hutchinson. In de middencirkel, tegenstander in zijn nek, wegdraaien, bal kwijt, oppassen geblazen. Liel eruit met twee man, de Melo wil wel uh, weglopen, maar doet dat niet. En de man aan de bal gaat voor eigen succes, Sheerju. Grote benen een verdediger en schiet vervolgens vanaf de rand van het strafhoekgebied over. Ongelukkig moment, laat ik het voorzichtig formuleren van Hutchinson. Uh, dan ben ik heel vriendelijk voor de Canadees. Ja, maar je bent ook een vriendelijke jongen en dat is maar goed voor PSV ook. Want het was gewoon een verschrikkelijk slechte situatie voor Hutchinson. Amateuristisch gedaan als PSV opnieuw de bal heeft met Engelaar aan de linkerkant. En die gaat voor de verandering maar even op de bal staan. Nog wel een tegenstander in de buurt die eraan zit. Dus PSV mag ingooien. Dat heeft Juzak gedaan met Hutchinson die Rodriguez aanspeelt in de middencirkel. En hij speelt aan de rechterkant van het veld Manolev aan. Manolev die nog wel een aantal keer aardig door is gekomen. Eigenlijk als enige bek aan de zijkant. Want... Pieters hebben we niet al te vaak zien opduiken daar als het gaat om een goede voorzet. Aan de andere kant, als PSV het nu ook aan de rechterkant zoekt. Nu met Lens die zich even heeft laten zakken. En de combinatie zoekt met Berg, maar Berg loopt diep. Maar Lens hem aan de andere kant inspeelt en dan heeft Liel de bal dus terug. Neemt Landro geen risico, ramt hem naar voren, maar PSV de bal opvangt. Via het hoofd van Rodrigues breed gekopt naar Bauma. Daar loopt uh, Fro achteraan. Nee, de Melo is dat. De bal gaat terug naar Isaacson en dan weer geopend naar de rechterkant van het veld. Naar Rodrigues. 48 minuten gespeeld. Het wordt langzaam fris in Lille. Ik wilde eigenlijk koud zeggen, maar na Moskou vanmiddag <laughs> durf ik dat niet meer. Het is frisjes, maar nog steeds warm in relatieve zin. En die houtkamp jou hoort zeggen dat het hier koud is dan? Ja, en die koudkamp schijnt hij te heten zin vandaag. Pieters aan de bal aan de linkerkant van het veld. loopt we over de zijlijn naar de paas. Die krijgt Van Engelaars een beetje ongelukkig. En de ingooi voor Lille via de aanvoerder gaat die bal genomen worden. Debuchy. PSV jaagt nu met Toyfone wel door op de doelman die de bal krijgt aangegooid. en in één keer een peer naar voren geeft de Meadow langs de bal onder druk van Bouwmaar Zo heeft PSV de bal snel weer terug. Dat was niet voor het eerst in de tweede helft. Dat geeft de burger enige moed. 3,5 minuut onderweg in tweede bedrijf. Rodriguez gaat wat lopen. Krijgt polsbezoek bezoek van Obraniak. Kan de bal aan de rechterkant bij Manolev kwijt. Er wordt gewezen nu terug naar de keeper. Omdat vooruit eigenlijk niet kan. Dus mag Isaacson het uitzoeken verder. En wat zoekt hij uit? De bal terug naar Rodriguez. PSV moet meer haast maken, meer tempo uh, maken. Wil het, uh, het Liel hier nog wat lastiger maken in het uh, resterende deel van de tweede helft. Die nog niet zo oud is, dus 4 minuten, 5 minuten bijna onderweg. 2-0 de voorsprong voor Liel, dat zich terug laat zakken. Gokt op een counter met alleen de Melo voorin diep. Als PSV het balbezit dus voortdurend heeft met Pieters nu aan de linkerkant. En het grote zoeken begint dan weer en het slechte inspelen. Daar gaat PSV gewo gewoon mee door. Als Pieters inspeelt, de bal kwijt is voor even. Juzak nog een duwtje uitdeelt. Vandaar het gejoel van de fans vanaf de tribune. Maar het mag allemaal door van de scheidsrechter een keer. En Juzak levert dan gewoon in bij uh, Tulio de Melo. En dus aan de rechterkant het balbezit voor Lille. Via Juzak, nee niet via Juzak de bal over de zuilen. Dus Juzak mag zelf gaan gooien. Maar wat gaat het allemaal traag. Al probeert Juzak nu wel een keer tempo te maken. Lukt dat uh, dan Hutchinson ook? Nee dat lukt hem niet. Hij gaat lopen en wandelen en is de bal kwijt. En als er dan... Uh, Voordeel wordt gegeven door de scheidsrechter. Kan Liel verder met Obraniak aan de rechterkant van het veld? Kan Pieters opzoeken? Achterin ligt er wel ruimte. Maar eerst moet Obraniak komen tot de voorzet. Die komt er ook met links bij de eerste paal. En dan komt daar de volgende goal. Nee! En dat is toch een wonder dat hij er niet in gaat. Dumont met een vrije schietkans vanaf een meter of 16. Vanaf de rand van het strafstelgebied wil je de bal plaatsen. Maar plaatste hem maar net langs de paal. PSV ontsnapt aan de 3-0. Ik kan het niet anders zeggen. Het roept herinneringen op dit moment aan de eerste goal. Aan de andere kant in het begin van de eerste helft. Toen een bal voor de voeten kwam van Guille, Die schoof hem er hard in. Nou ja schoof. Schoot hem er met een rotvaart in langs Isaacson. En nu de bal net naast. Nou ja, Het scheelt inderdaad niks. Of het is 3-0 dan is het echt een verloren avond. Nu hoeft dat dus nog niet zo te zijn. Rodriguez aan de bal, 20 meter voor de middenlijn. Engelaar komt de bal ophalen. Kan eigenlijk met een tegenstander in zijn rug niet veel anders dan die terug te laten vallen op de eigen helft. Dan komt Toivonen eigenlijk hetzelfde doen. Breed naar Engelaar, laat zich bijna van de bal zetten. Het loopt goed af. Toivonen dan weer aangespeeld, die aan de linkerkant uitkomt. En de bal meegeeft dan Hutchinson. Stuiter in de bal en dan uh, pootje gehaakt. Klassiek door Fro. Vrije schop voor PSV. Ja, je kan nu wel zeggen, doet haar, kom maar... En Zuzak kan dat ook wel, want die bal ligt op, ik denk, bijna 40 meter van de goal. Ja, is een keer stuit tot op zo'n uh, monster. Nou ja, dat is waar. Probeer het maar over, over de grond te doen. En dan maar eens kijken. Het is geen 40, maar laten we zeggen 35 meter. Nou, Zuzak, we weten dat je rare dingen kan met deze bal. En uh, dat betekent dat we gaan kijken of de Hongaar dat dan ook doet. Er is nog geel voor Fro. Voor Fro na de overtreding. En Ducak doet het heel anders, want hij geeft de bal aan de buitenkant. Waar Manolev ontvangt, die moet dan een voorzet geven. Die bal is ongelooflijk slecht. En zeilt over het doel van Landreau. Hoongelach valt hem ten deel van de Franse aanhangers. En uh, Jeroen doet mee zo te horen. En terecht, want dit was verschrikkelijk. Ja, ja bij Manolev uh, zeg je ook niet gelijk dat het aan het veld ligt. Want dit doet hij op een kunstgrasveld ook rustig. Zo'n verschrikkelijke voorzet. De ene keer is het goed, vaak is het slecht achter het doel. En dus de doeltrap van Landreau... Ver op de helft van PSV. Daar verlengt Tullio de Melo. Maar daar wint uiteindelijk Bouw. Maar het En heeft PSV de bal terug op de middenlijn. Hutchinson speelt Manelev in. Die tempo probeert te maken. Manalev. En de combinatie zoekt met Lens. Dit is goed wat PSV doet. Als Hutchinson doorschuift. Engelaar. En PSV gaat dan helemaal terug. Waar het eigenlijk gewoon vooruit nu de openingen moet zoeken. Met Pieters. Geen goede bal op zoetzak. Gedachte was wel goed. Maar de uitvoering verschrikkelijk. En dus komt Lille snel uit met Obraniak. Counterkansen voor Liel. Daar probeert Pieters een stokje voor te steken. Dat doet hij door een arm uit te steken. En dat uh, gaat hem dan geel opleveren. Het is weliswaar een nuttige overtreding van Pieters. Maar hij moet eigenlijk die overtreding maken. Omdat zijn paas in eerste instantie 20 seconden eerder niet goed is. Liel kan counteren en Pieters moet vasthouden bij O'Branjak. En terecht geel krijgt. Het is de eerste gele kaart, geloof ik, aan de kant ja, ik weet het wel zeker, van PSV, de derde van de wedstrijd. Obraniak achter de bal, een meter of veertig, komt de voorzet en die wordt weggekopt door PSV. Niet al te moeilijke bal voor Rodrigues, nog niet uit te zorgen, want de bal ligt alweer aan Franse voeten. Hoewel, Braziliaanse, want Emerson wil de bal aannemen aan de linkerkant, draait ook wel weg van Manolev. Dan gaat de bal over de zijlijnen, waar eigenlijk iedereen denkt dat Luw mag gooien... Is het PSV, oh nee, dat dacht Manuel even alleen. Daardoor stond ik even op de verkeerde been. Het is gewoon Liel. Emerson heeft gegooid. Krijgt de bal weer terug. Na een korte combinatie met Vro Gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En opnieuw een ingooi voor Liel. Vro neemt dit keer de bal meteen mee naar binnen toe. Oh, dat is een aardige actie. Moet er een voorzet komen ook. Dat wordt dan verhinderd door PSV. En dan gaat de bal over de achterlijn. En komt er gewoon een doelschop voor Isaacson. En dan loopt het dus allemaal met een sisser af. 8,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Liel staat voor met 2-0. Gwieer en de Mello maakten de goals in de eerste helft. Binnen het half uur stond PSV tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. Rodriguez krijgt dan de bal van Isaacson. Oh, Rodriguez wil hem dan heel laconiek doorwippen. Er zit een tegenstander tussen. Zo neemt Liel weer over. Maar spelen ook de Fransen het nu heel slecht uit. Omdat de opening die gezocht werd aan de rechterkant van het veld... slecht wordt uitgevoerd. Obraniak ziet de bal over zich heen Zijde. PSV komt opnieuw met de schrik vrij en mag ingooien. Ja, ik zit een beetje naar de bank te kijken... waar jij het al eerder over had. Zo van, wat kan Rutte nog doen... Als het straks uh, zo blijft, een minuut of twintig voor tijd. Maar om te zeggen dat ik daar uitermate vrolijk van word, dat is nou ook niet het geval. Inderdaad, C. Vuik zou aanvallend ingebracht kunnen worden. Net als Nederland, dat zijn dan de, de breekijzers voor zover daarvan mag spreken, die Rutte nog heeft. Of bijvoorbeeld wel, daar zou ik nog aan kunnen denken, inderdaad Bakkal, waarbij die wat kracht kan brengen op het uh, wellicht middenveld. Daar heeft PSV het hard nodig, want nu opnieuw Rodriguez die inlevert, maar zich wel terugvecht in de balbezit. Lens, hier zit wat in. Lens, als hij tempo maakt, Hudson. Eh, nee, het is uh, Toyvon in het midden, maar die wordt dan net niet goed aangespeeld. Maar hij wel goed vertrok, daar had meer in gezeten. De bal niet scherp genoeg voor uh, Toyvon. En dus de doelman Landro die weghaalt, Ja, dat scheelde toch niet veel. Het zijn in ieder geval momenten waar wat dreiging in zit van PSV. Dat mag je nog geen uh, kansen noemen, geen mogelijkheden. Maar dat ziet er dreigend uit. En als je twee, drie keer van dat soort ballen er probeert doorheen te steken. Dan komt hij ook wel een keer goed. Daar moet PSV zich dan maar aan vasthouden. Vonen weer zomaar ingeleverd. De mello, overname van Liel op Braniak. Er wordt gewezen terug naar de keeper. Dat doet de Paul niet, want hij heeft gezien dat er ruiten ligt aan de andere kant. Dat is een goede bal naar Emerson. Die kan meters maken. Hudson ze moet mee terug. Hij speelt de bal nu wat te ver voor zich uit. Zo kreeg hij de Canadees de gelegenheid om ertussen te komen. Dat doet Hutchinson uitstekend, dat moet gezegd. En heeft PSV de bal weer terug via Berg die hem dan wel weer zo verspeelt. Opnieuw Liel, schot van afstand, wordt gekraakt. Overname dan weer van Manolev. Hutchinson enigszins in paniek terug op de keeper. Beetje kort, Isaac komt ramt de bal de tribunes in. Liel gaat gooien, het oogt niet goed bij PSV. Dat is eigenlijk al 55,5 minuten het geval. En dat werd zo even maar weer onderstreept door twee knullige momenten zodat Liel telkens gevaarlijk kan worden, gevaarlijk kan blijven en de bal kan houden. Ingooi voor Liel via Emerson aan de linkerkant van het veld. Een meter of 15 over de middenlijn. Wacht lang omdat er niemand is die zich echt aanbiedt. En dus kan PSV de bal veroveren via Rodriguez. Die naar voren speelt op Manolev. Manolev met een goede beweging langs Kan nu opstomen aan de rechterkant. Ja en levert dan weer in. Weer zo'n bal. En nu uh, wordt het een keer problematisch als Vrouw schiet. En oh, oh, oh, wat scheelt dat weinig. Of het was alweer 3-0 geweest. En weer gaat er zo'n situatie aan vooraf. We hebben het de talloze malen gezegd. Maar het blijft gewoon gebeuren. PSV levert zomaar in een vrije paas over een meter of 1, 2 in de voeten bij een tegenstander. Een snelle uitbraak. Vro probeert het. Uiteindelijk scheelt het nog een meter of 2. Maar dat gaat een keer mis. Dat gaat echt een keer mis. Pieters uitverdedigen Toivonen. Balbezit opgejaagd. Kaatsen en dan de diepe bal naar Dzoetzak. Daar loopt de Hongaar niet eens op. Landro kan de bal weliswaar buiten zijn strafstopgebied. Een hijs geven. Dat doet hij goed overigens naar Emerson. Die weer wat ruimte krijgt van Lens Die pas nu terugkomt nadat hij even dacht zich met de aanval van PSV te moeten bemoeien. Maar die aanval kwam er niet. De tegenaanval trouwens wel als Dumont aan de bal is aan de linkerkant van het veld. Maar zich verslikt in Manolev die de bal heeft. En dan dit keer wel goed paas naar Hutchinson. Het was nog niet zo makkelijk die Paas naar Hutchinson. Want het was een afstand van 3,25 meter En dan de PSV met de Paas op berg. Die laat hem dan over zijn voeten lopen. Dat is dan wel weer aan het veld te wijten. Daar gaan we weer. Hoewel je het ook op een andere manier kan oplossen. Door je hele been er eens achter te zetten. Dan heb je in ieder geval de bal. Dit kan loopt hij door naar de doelman. Diepe bal van Landro, De mello de lucht in. Duikt onder de bal door. Bouma loopt er achteraan, Geeft hem terug naar Isaacson. De keeper. 57 minuten gespeeld. 2-0 voor Liel de opening van de keeper naar Pieters en naar Engelaar. Mars en ons uh, na de wedstrijden van Twente en Ajax verschrikkelijk te verheugen. Op een perfecte dag voor Nederlandse ploegen. Maar voorlopig de 2-0 achterstand voor PSV als aan de wandel. Gaat de bal dan op het laatste moment verliest. dat de actie wel goed is. En dan een counterkans voor Liel Dat... Uh, wel moeite heeft met meer mensen naar voren krijgen. Fro, maar Fro blijft uitstekend aan de bal. Ondanks het feit dat Mano er voor alles aan doet om hem vooraf te krijgen... gaat de bal naar de linkerkant van het veld naar Emerson. Ook Emerson in het duel met Lens. spelers van Liel veel feller in de duels. En dus krijgen ze kansen om de bal rond te laten gaan met Emerson... aan de linkerkant van het veld. Helemaal terug gaat hij. Of nu toch de combinatie gezocht? Een hoge bal naar voren. De PSV moet daarop jagen. Dat doet Hutchinson eigenlijk als enige. En dus gaat het helemaal terug naar Landro. En gaat Lille opnieuw beginnen aan een aanval. Bijna een uur gespeeld. Het staat 2-0 nog altijd voor Lille. Door doelpunten van Guille en Tulio de Melo in de eerste helft. Hazard en So en Gervinho. De aanvallers die allemaal rust krijgen in deze wedstrijd. Omdat zoals gezegd het kampioenschap voor Lille meer telt dan deze wedstrijd. Zullen zich dan wel op de bank, dan wel op de tribune. Met enige genoegen kijken naar wat hun collega's die normaal dus tot de B-keus behoren hier laten zien. Want de aanvallers van Liel zijn nou eenmaal gevaarlijker geweest in deze wedstrijd. Al in ieder geval doeltreffender dan die van PSV. Dat ziet er kortom bij de Fransen bij tijd en wijle, heel behoorlijk uit. PSV-verdediging weer in verlegenheid gebracht. Nu met een diepe bal. Dit keer loopt het goed af, omdat de bal aan de voeten blijft plakken van Bouwma. Die gaat een paar meter lopen. Paas naar Berg. Berg wordt op de hakken gelopen door Rozenaal. Blijft nog de benen op zijn eigen helft. Wel in de bal. Of in balbezit, kan hem dan terugspelen op Pieters. Pieters Bouwma zoeken. Hutchinson gevonden. Die droogte van de middenlijn nu wegdraait van de tegenstander de bal vervolgens ook weer slecht geeft. naar Zoetzak, die bal gaat weer over de zijlijn. Ja, ik zeg het nog maar één keer. Het is heel slecht wat PSV doet, al een uur lang. Het is 2-0. Daar is niks aan gestolen, ook door de Fransen. Sterker nog, als 3-0 was geweest, had PSV ook niks mogen zeggen. Zelf heeft de ploeg uiteindelijk over 1-2 mogelijkheden gehad... ...die met een beetje geluk een goal hadden kunnen opleveren... ...maar dat was niet zo. En PSV heeft echt een probleem... ...en zal in het resterende deel van deze wedstrijd... echt van zichzelf wat meer moeten laten zien... Want anders gaat het een vervelende terugreis tegemoet. Ingooi Pieters op de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld. Waar is het aanbod bij Engelaar? Engelaar die de bal aanneemt. En uh, kijkt of er vooruit mogelijkheden liggen. Nog niet. En dus laat hij het over aan Rodriguez. Rodriguez op de veldhelft inmiddels van Liel pakt een paar meter op de as van het veld maar waar naartoe maar weer terug naar Bauma heeft hij dan een ingeving qua opening Bauma zoekt en probeert dan doetzak aan te spelen die wegloopt van zijn tegenstander die bal schiet er ver door en dan schiet doetzak hem nog maar verder op dat is niet handig als je 2-0 achter staat maar gelukkig is er hier en daar vast wel een baljongen die er met een andere bal aankomt. En Landro heeft dan ook inmiddels de bal te pakken. En ze kijken elkaar aan. Pieters kijkt naar Engelaar. Engelaar kijkt naar Bauma. Ze kijken elkaar allemaal aan bij PSV. Ja, wat, wat, wat moeten we nou? Wie doet wat fout. Voorlopig loopt het nog altijd voor geen meter als Hutchinson de bal heeft. En ook weer terugspeelt naar Rodriguez. Rodriguez zoekt en kan Manolev aanspelen. Dat gebeurt ook. Allemaal op de eigen helft van PSV. Manolev ook maar weer lopen met de bal. Lopen, lopen, lopen, lopen, lopen. En dan een keer inspelen. Maar naar wie? Uiteindelijk naar Berg. Berg even vrijgelaten. En een rollertje dan in de handen van Nandro. Wat schiet hij hem dan zwak in? Waar hij even los is eigenlijk... Een van de weinige keren dat hij los is bij zijn opponent op een meter of 17 van het doel. Wil hij de bal dan plaatsen in de hoek waar een knal meer op zijn plaats was geweest. Geen probleem voor Landro en zo was een kans voor PSV dus. bal bezit alweer voor PSV via Engelaar, buitenkant en dan Lens gezocht. Goede paas. Nee, want de, daar zitten de Fransen via Chéju even tussen. Lens probeert dat nog te herstellen, maar het is toch echt opnieuw de Cameroener Chéju die de bal heeft. En kan uitverdedigen met een lange trap naar Obraniak. Maar die wordt dit keer in de lucht afgetroefd. Zo mag PSV opnieuw naar voren met Engelaar aan de bal. Halfwege de Franse helft. Ook Pieters komt nu. Toyfone meldt zich in het gebied. Daar staat ook Berg. Aan de linkerkant krijgt Zujak de bal. Draait even kort naar binnen. Draait nog een keer naar binnen. En vervolgens geeft hij de bal mee in de breedte aan Hutchinson. Die mag de zijn mee langs haalt de bal meegeeft aan Engelaar. Het gebeurt allemaal op een meter of dertig van het doel van de Fransen Als de steekbal komt naar Zujak, is hij onmiddellijk doorzien door de verdediging van Lille die dan op dit moment ook niet verder komt dan de bal een hijs naar voren te geven. Zodat PSV via Rodriguez opnieuw aan de navel mag gaan bouwen. 62 e minuut, 2-0 voor Liel. Als Lens de bal te hoog krijgt aangespeeld... Hij probeert wel op de borst op te vangen, maar dat lukt niet eens. De bal zoeft langs zijn oren over de zijlijn. En dus kan Emerson ter hoogte van zijn eigen 16 meter gebied een ingooi gaan nemen als PSV probeert druk te zetten... maar dat ook weer niet echt doet. De lange bal wordt dan wel even opgevangen. En er wordt een overtreding dan gemaakt... Door, uh, dat is uh, Manolev. En Manolev loopt dan terug. Vrije trap, Liel. Dat uh, langzamerhand tijd aan het rekken is. Met nog een minuut of 28 op de klok. Van de vrije trap. Daar heeft Emerson geen enkele haast mee. Hij gaat hem nog een keer uh, goed leggen. En dan wellicht langspelen richting Tulio de Melo. Nee, de scheidsrechter heeft ook door dat er uh, veel tijd genomen wordt. Door Liel. En die heeft nu een waarschuwing gegeven. Nog geen kaart. Maar wel laten blijken dat dit de laatste keer is dat er zo lang over gedaan wordt. Want dan gaat er dus wel een kaart volgen. Overtreding van Tulio de Melo op Engelaar. Die blijft achter op de grasmat na een hoofd tegen hoofd. Daar heeft de, de spits van Liel geen last van. Maar Engelaar des te meer. Is inmiddels opgelapt. Staat dus alweer. En PSV kan de vrije trap van achteruit gaan nemen. Engelaar krijgt hem direct in de voeten aangespeeld. Toetak wijst dat hij de bal wil. Die gaat uh, met uh... Een noodgang naar de linkerkant, naar Pieters. Weer hobbel de hobbel. Pieters speelt de bal dan over de zijlijn. Denkt nog dat dat via Fro is gebeurd, maar dat blijkt niet het geval. Zodat Pieters niet zelf mag ingooien, maar dat dan Niels zal moeten overlaten. Net op de PSV-helft, rechterkant van het veld, Debussy. De aanvoerder met de bal boven het hoofd. Wie biedt zich aan? Dat doet nu de centrale middenvelder Dumont. Maar die wordt overgeslagen. De bal gaat er diep in. De Melo wilde naartoe. Dat lukt niet. PSV verdedigt uit. Maar is de bal even snel als het hem had. Weer kwijt. Dat geldt nu overigens ook voor Liel. Want Pieters ja, laat zich weer kinderlijk eenvoudig fouten van de bal zetten. Fransen ontsnappen. Dumont kan pasen. En eh, dan krijgt Van Dam de bal aan de linkerkant van het veld. Die laat hem nu terugvallen op Emerson. Dat haalt de angel enigszins uit de tegenstoot. PSV heeft nu weer vijf mensen terug. En kan nu zichzelf uh, verder hergroeperen als uh, de Fransen aan de bal via Van Damme helemaal terug moeten naar de eigen helft. De bal zelfs terug gaat naar de doelman. Die onder druk van Berg dan nog enigszins paniekerig zijn straf moet uitkomen. Maar uiteindelijk de bal heeft. Blijft het uh, nog steeds lastig denk ik om vriendelijk te zijn. Want dit was weer zo'n bal van Pieters waarvan je zegt nou niet zo heel goed gedaan. is dus nog zacht uitgedrukt. Het lijkt ook wel of de spelers van PSV er helemaal geen zin in hebben. Ik kan me best voorstellen dat het lastig spelen is op zo'n veld. Maar goed uh, je bent niet voor niks prof. Kom op. Beuk erin, maar die beuk is ver te zoeken. PSV het wel probeert, maar zonder enige overtuiging gaat de bal nu weer rond. Met nog 25 minuten de 2-0 achterstand. En PSV in de problemen nog altijd met Bauma. Bouma speelt naar de rechterkant Manolev aan. Allemaal op eigen helft. Manolev op zijn elf en dertigste speelt hij dan de bal op Hutchinson. Die gaat weer lopen met de bal tussen twee man in. Toch wel Toivonen bereikt hij. er dan wellicht muziek in. Maar nee, Engelaar kiest dan weer de verkeerde kant. En is de bal weer kwijt aan Froel. Froel vandoor. Engelaar pakt vast en krijgt een vrije trap tegen. En een gele kaart. Het zegt alles. Weer bal kwijt. Weer een overtreding nodig. Weer klungelen gedaan. Het is helemaal niets. PSV is bijzonder hard leers vanavond in het uiterste noorden van Frankrijk. Dat zal u inmiddels duidelijk geworden zijn. Want keer op keer maakte de ploeg dezelfde fouten. Keer op keer trappen ze in hun eigen val. En dat betekent dat Liel niet alleen met 2-0 voor staat. Maar ook zonder al te veel problemen. Of nou zonder enig probleem eigenlijk op de been blijft tegen de koploper van Nederland. Vrij schop dus naar die overtreding van Engelaar. Bal komt voor de goal. Daar wordt door Rozenaal bijna gekopt via een. Karambol, komt de bal uiteindelijk in de handen van Isaacsson. Niet al te gevaarlijk. Goed opgepakt door de Zweedse keeper. En dan in één keer getrapt. In de hoop dat Lens met die bal iets kan. Maar die moet zich eerst ontdoen van Emerson. En laat nou net Emerson de bal op zijn hoofd krijgen. Maar die komt de verkeerde kant op. Lens toch nog weg. Rand straks op het Nou, schiet maar eens. Hij legt hem breed. Berg. legt hem breed. Djoodzak wil oh. dan langs de tegenstander. Oh. Oh. Oh. Debussy. Dat lukt niet. En maakt dan een Vrij op Liew. Toijfonen moet gewoon schieten. In plaats van... Of Berg, Berg. Moet ja. gewoon schieten. In plaats van de bal nog verder breed te leggen op Djoodzak. Uh, maar dat uh, deed Berg niet. Er komen wissels aan aan de kant van uh, PSV. Eerst gaat Lens naar de kant. En daar komt uh, Bakal voor in de plaats. En de andere die klaarstaat is Stijn Wuitens. Dan zullen we zullen zo meteen zien uh, wie daarvoor naar de kant wordt gehaald. Het gefluit dat u hoort is van het publiek van Liel. Dat kennelijk wisselen van de tegenstander niet zo leuk vindt. En, uh, Engelaar. De tweede speler naar de kant is Engelaar. Lens en Engelaar. En Lens doet heel rustig aan alsof hij met 3-0 voor staat. Dat is me dan ook een raadsel. Renner af. Je staat achter. Een doelpunt is hard nodig. Wuitens, Stijn Wuitens dus. En Bakal. Bakal wordt uh, de rechtsbuiten van PSV. Waar Wuitens dus uh, plaatsneemt op het middenveld. Met nog een minuut of 25. PSV 2-0 achter. Misschien dat dit wat kan opleveren deze wissels. laten we het hopen. Nou, het eerste wat Rodriguez doet is weer een bal in de voeten van de tegenstander schuiven. Dat levert in ieder geval balbezit voor de Fransen op. Emerson weer aan de linkerkant van het veld. De bal gaat terug. Ik zag zo even nog eh, toen de twee wisselspelers het veld verlieten. Lens en Engelaar dat ze nog een schouderklopje kregen van Fred Rutte. Normaal zal de trainer daarbij zeggen goed gedaan. Dat zal hij nu denk ik even achterwege hebben gelaten. Dat hoop ik althans. Bij Rutte weet je het nooit. Want anders heeft hij wat anders gezien eh, vanuit zijn positie dan wij hierboven. 67 e minuut. PSV met 2-0 achter. Bezig aan een bijzonder zwak optreden in Liel. Maar het is nog niet allemaal verloren. Dat hebben we in de eerste helft in Schoppen Schoppen één prongelijk toevallige bal in. En de wedstrijd heeft een heel andere aanzien. En de return van volgende week in Eindhoven natuurlijk ook. Donderdag, 7 uur, dan zal die return worden gespeeld. Balbezit voor PSV. Terug naar de doelman. Via Rodriguez, Isaac Son. Op de rand van zijn strafspelgebied. Kan hem meegeven aan Pieters. En dat doet hij. Ja, PSV zal inderdaad met de nieuwe krachten maar moeten hopen dat dat dan de sleutel is. Tot de succes vanavond in Liel bezit voor Rodriguez die Hutchinson inspeelt. Kaats van Hutchinson terug op Rodriguez die de stappen zet op de helft van Liel De bal inspeelt over de as. Hutchinson met een zwakke paas naar de linkerkant. Waar Jutzak dus niet aan kan komen kan Lille er snel uitkomen. En moet Bouma verdedigen. Die is eerder bij de bal. Wordt wel onder druk gezet door Gie Of nee door Van Dam. Bal terug naar Isaacson die valt bij zijn trap. Maar de trap uiteindelijk ver genoeg. En zo kan de bal uiteindelijk naar de rechterkant toe. Waar Bakalvoort is eerst in bezit is. Balbezit voor PSV. Naar Berg. Berg aan de rechterkant weggestuurd. Voor het doel en Doetsak. Bal hard voor. Maar daar rekent dan niemand op. En dus vliegt de bal voorlangs. Djoetsak er nog achteraan. Kan er een nieuwe voorzet komen? Ja bij de tweede paal. En nee. Oh, twee PSV's er door. Maar het had wel wat kunnen zijn. Het loopt voor Liel goed af. Voor PSV jammer genoeg niet. PSV zet wel druk. Is daar dan de beuk waar we het de hele tijd over hebben? Want de beuk gaat er nu even in met Bakkal aan de rechterkant van het veld. Combinatie rond de 16 meter. Stopt nu omdat er een bal wordt gespeeld. En dan moet PSV oppassen voor de counter. Vrouw aan de bal. De Melo zoekt positie. Die krijgt de bal niet. Die gaat naar Van Dam. De opening gezocht aan de linkerkant van het veld. Obraniak is weg. Obraniak is weg. Maar Manolev redt. De Bulgaar wint van de pol in het rechtstreekse duel op de rand van het PSV-strafschopgebied. Komt hij er langs, staat hij vrij voor de keeper en is het gedaan. Maar het loopt 20 minuten voor tijd goed af. Goed ingegrepen door Manolev. PSV weer aan de bal via Toyvonen die van de bal gezet wordt. Maar er is een overtreding gemaakt door Guille. de maker van de eerste Franse goal. Vrij schop voor PSV, de Fransen gaan wisselen. En Johan Kabaai komt in het veld. En wie gaat er dan uit? Dat is Jerry Van Damme. Kabaai, Frans middenvelder in de ploeg voor een andere Franse middenvelder. Het scheelt drie jaar. Kabaai is wat ouder. En mag dus de laatste 20 minuten van deze wedstrijd meedoen. Bal zit voor PSV. Wel, nou, het applaus is voor Van Damme. Hij heeft het goed gedaan. Net zoals de meeste van Lille 2-0 de voorsprong voor Lille. Als PSV de vrije heeft genomen... Naar Manolev. Manolev houdt wat merkwaardig in en speelt terug op Rodriguez. Speelt in de middencirkel op de as van het veld, dus Bouma aan. Bouma terug naar Rodriguez. Naar de rechterkant verplaatst de bal zich naar Manolev. Manolev zoekt. En durft eigenlijk niet naar voren te spelen. Dus laat hij het aan Rodriguez. Rodriguez voorzichtige passen. Zo pakt PSV wel wat meters. Maar schiet het nog weinig op als de bal weer terug gaat naar Manolev. Kom op een keer naar voren. Wat, wat is dat nou voor twijfelachtig gedoe? Het is iedere keer Manolev, Rodriguez, Manolev. En dan gaat hij weer terug naar Rodriguez. En zo verstrijkt de tijd rustig zonder dat het iets oplevert. En dan uiteindelijk gewoon een been van Lille tussen. Maar PSV heeft de bal wel terug. Via Wuitens. Wuitens op Toivonen. Tooivonen blijft op de been. Toivonen is er ruimte om te schieten. Toivonen voorzet komt er richting Berg. Maar tot een uithaal komt het niet omdat Lille uitverdedigt. En gokt, opnieuw gokt op een snelle uitbraak. Ja, Fro weer gezocht die wel rap is. Maar dit keer zijn meerdere moeten erkennen in Pieters. Niet zozeer dat Pieters nou steller is. Maar wel dat hij een voorsprong had van 7 meter. En dat was in ieder geval voldoende om eerder bij de bal te komen. De druk die hij voelt van Froos zorgt er dan wel voor dat Pieters de bal over de zijlijn moet trappen. En Liel een ingooi mag nemen halverwege de PSV helft. 71 minuten gespeeld. Liel PSV 2-0. En Liel dus in de aanval de mello met een omhaal. Dan moet Rodriguez nog naar de bal toe omdat hij even Obraniak over het hoofd leek te hebben gezien. Maar het loopt goed af. De bal is weg. En aan de voeten van Pieters. Wippertje kan niet, want daar staat de mello voor. En die krijgt hem op zijn borst. Weer bal kwijt voor de zoveelste keer. Dan probeert buiten zijn tegenstander tegen de grond te maaien. Dat lukt ook niet. Dan kan Kabaai, die dus zojuist bij Liel in het veld is gekomen, pasen naar Obraniak aan de rechterkant van het veld. Komt daar voor de Debussy er weer overheen. Maar zijn voorzet komt er niet omdat Pieters op het laatste moment er nog een voet tegenaan krijgt. En door een hoekschop volgt voor Liel Die dus weer het gevolg is van dat laconieke uitverdedigen van PSV. In dit geval van Pieters zelf. Ja, we zijn al heel kritisch op PSV, maar uh, gelooft u ons en in ieder geval mij, we zijn ook nog vriendelijk. Want het is echt zo af en toe en ook in deze situatie weer om te huilen als uh, Liel een hoekschop mag gaan nemen. Isaacson komt en die heeft de bal nog altijd in de lucht. De sterkste bovendien krijgt hij een vrije trap omdat hij licht wordt gehinderd. Vrije trappen gegeven door de scheidsrechter, ook weer overdreven, want zoveel gebeurt er niet. Maar PSV heeft in ieder geval de bal en heeft de vrije trap dus genomen. Aan de rechterkant van het veld is Manelef degene die de combinatie zoekt met Bakal. heeft doorgelopen, aangespeeld door Bakal. Het hakje is aardig, maar Bakal kan de bal niet meekrijgen als Liel even overneemt. Maar Wuitens het heeft doorzien, nog altijd op de helft van Liel in het midden, PSV de bal heeft. En... Even wordt daar dan gemakkelijk gedacht over het duel door Wuitens. Maar Rodriguez en Bauma lossen dat op. En Rodriguez heeft de bal. Bauma op de eigen helft speelt in door het midden naar Bakal. Bakal is de bal komen halen. Veel beweging bij Berg, maar Bakal durft dat niet aan. Manel heeft vertrekt, dat is door niemand van Liel gezien. En dan moet er een keer een goede voorzet komen. Manel heeft tegen de tegenstander op. En dus een hoekschop. Nee, een ingooi voor PSV in de buurt van de hoekvlag. Alle mensen op de helft van Liel nu. Dat betekent spitsuur in het strafschopgebied voor Landro. De ingooi genomen. Hutchinson aan de bal. Die schuift hem dan terug. Voorzet vanaf de rechterkant. Nee, weer tegen de rug van de tegenstander aan. Kabai pakt de bal op. Die wordt lastig gevallen door Vuitens. Dan komt er een behoorlijke sliding van PSV. Staat Bauma Die raakt blijkbaar niet de bal, maar wel zijn tegenstander. Want de scheidsrechter heeft gefloten. Bauma blijft nog half geblesseerd liggen ook. Omdat hij nog in botsing komt met Johan Kabai. Maar dus een overtreding maakt. Bauma is wel weer overend gekomen. Maar die heeft... Echt wel pijn nu. En... Ja, die kabij die zet eventjes uh, zijn noppen er oh, dat... nog uh, in. Hij oh, doet... Ja, ik zit nu naar de monitor te kijken. Daar, staan ze, daar kun je ze nog uittellen. Bouma, die nou loopt terug naar zijn eigen helft, is echt niet het goede woord. Die strompelt terug naar zijn eigen helft. En die moet dan maar hopen dat hij deze wedstrijd uh, uit kan spelen. Vaak is het ook zo de pijn er even uitlopen. Maar lukt dat? Nou ja, het is echt heel moeizaam hoor, Bouma. De Fransen vallen inmiddels aan, want de vrije schop is genomen. Er komt zelfs een nieuwe vrije schop op 25 meter van het doel nadat Rodrigues zijn tegenstander heeft weggeduwd. En Liel dus daar verder mag. 16 minuten nog. Bouma probeert de pijn eruit te lopen en PSV moet oppassen dat het niet op een nog grotere achterstand komt. Het is overleggen. Het lijkt dat de invaller de vrije trap gaat nemen. Kabai aan de kant van Liel. Hoe ver zal het zijn? Ik denk een meter of nou, pakweg 28 van het doel van Isaacson. En het lijkt een voorzet te worden gezien de korte aanloop van Kabay. Of hij kan uitstand heel hard en goed schieten. Maar dat mag hij dan nu gaan laten zien met nog een kwartier te gaan. Hij doet het ineens. Kabay en Isaacson heeft daar nog behoorlijk wat moeite mee. De bal stuit het lastig voor de neus van de PSV-doelman. Maar de zweet rekent daar kennelijk goed op. Want het is geen makkelijke redding uiteindelijk. En zo uh, stomt hij de bal. Naast wordt het een hoekschop voor Liel. En heeft Isaacson dit uiteindelijk uitstekend gedaan. Het is een gevaarlijke bal, want ik zit naar de herhaling te kijken. En ook hier zorgt het veld ervoor dat die bal echt anders opstuit dan je als doelman verwacht. Die bal komt eigenlijk zeg maar een centimeter of tien hoger bij hem uit dan dat hij had ingeschat. En dan moet je toch nog even je handen verplaatsen. Dat lukt dus te nauwe nood, ten koste van een hoekschop. Op de achtergrond lawaai, tweede wissel. Uh, Beria komt in het elftal bij uh, Liu. En wie gaat er eigenlijk uit? Dat is de Debuchy. Debuchy. De aanvoerder die zijn we dan kwijt. Hoekschop voor Liel. Dan gaan we verder. Bal wordt al voor de doel geslingerd. Isaacson stond met de vuist voor de mello. Dan wordt er van grote afstand geschoten door Kabaye. Die de aanvoerdersband nu om zijn arm heeft gekregen van Debuchy. Die dus het veld verlaten heeft. Maar Kabaye schiet ruim over het doel van Isaacson. Kwartiertje nog. En hoe PSV inmiddels... Hoewel PSV eigenlijk mag je zeggen vanavond net zo slecht is als het veld... Kan de wedstrijd in dat laatste kwartier met één Eindhovense goal. Met geluk en toeval of niet. Plotseling toch nog rooskleurig ogen. Ja, die trainer van Lille zit uh, terwijl PSV via berg maar weer eens voor het gemak. Een bal achter uh, een medespeler speelt en dus kwijt is. Die trainer van Lille zit gemakkelijk op zijn bank. Want hij laat dus ook door die 2-0 voorsprong zijn sterspelers. Hazard, Gervinho, gewoon lekker zitten. Die uh, krijgen... Definitief rust, denk ik. Die zullen we denk ik, niet meer gaan zien. En die kunnen zich gaan richten op het duel met Montpellier. Maar Liel moet zorgen dat de voorsprong op de nummer 2 in Frankrijk vijf punten blijft. Liel heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Met Obraniak die op avontuur gaat. Pieters in de achtervolging. Daar is Tulio met een hooggeheven been. Gevaarlijk spel met Manolev in de buurt. Vrij trap snel genomen door PSV. Maar de bal moet stil liggen. Ja, het is toch echt een Roemeens pietje, precies deze scheidsrechter. Die uh, echt fluit naar de regels. Ieder duwtje is een vrije trap. En ook deze vrije trap die dus niet stil moet over worden genomen. Dat heeft PSV inmiddels gedaan. En de volgende slechte bal in dit geval van buiten de invaller is alweer geweest. Het, is, uh, het doet pijn aan de ogen wat PSV laat zien bij tijd en hier in uh, Noord-Frankrijk. Echt pijn aan de ogen omdat er zoveel dingen misgaan. Zoveel simpele dingen misgaan. Isaacson mag een doeltrap gaan nemen omdat de verkeerde paas, dit keer dus van Wuitens, onbestraft blijft. De Fransen blijven niet dankbaar profiteren van alle missers van PSV. En Isaacson gebaart nu zijn ploeggenoten wat op te schuiven. In ieder geval zo ver mogelijk in de richting van het doel van te komen. De lange bal moet dan op het hoofd komen van Toijvonen. die kopt door. Berg kopt dan de bal naar de rechterkant, naar Bakal. Bakal naar Hutchinson, loopt zelf de diepte in Bakal. Hutchinson draait weg de andere kant op, de drukte in. Zo is het mogelijk versturen van de paas onmiddellijk weer verkeken. Via Pieters komt de bal terug bij Hutchinson en alsnog bij Bakal. Maar die staat weer precies daar waar hij stond toen hij de bal bij Hutchinson leverde net. Ja, balbezit uh, bal zit voor Rodriguez. Ja, ik zat met te bedenken dat voetbal uh, leuk hoort te zijn om naar te kijken. Maar daar is vanavond totaal geen sprake van. Het is geen beste wedstrijd en het helpt ook niet dat PSV de Nederlandse ploeg dus, met 2-0 staat Als het nu wel een vrije trap krijgt naar de overtreding op Wuitens. Een stevige overtreding van Rozenal. Die daarvoor geel krijgt. Dat is dan uh, gele kaart nummer 3 aan de kant van Liel. En gele kaart nummer 5 in totaal deze wedstrijd. Maar het heeft geen consequenties vooralsnog voor de terugwedstrijd in Eindhoven. Want de spelers die op scherp staan hebben nog geen gele kaart gehad. Wel een vrije trap op een positie waar Toyvonen... ...wel eens van heeft laten zien dat hij een mooie trap in de benen heeft. Wordt het een voorzet of durft hij het ineens? Ook Dzoetzak achter de bal in de 79ste minuut. Wordt dit dan misschien dat doelpunt dat de situatie rooskleuriger kan maken? Als Dzoetzak de bal voortrekt, de keeper komt en de keeper heeft hem dan makkelijk te pakken. En zo uh, haalt PSV niets uit deze situatie waarvan je eigenlijk vooraf hoopte, nou wellicht... Uitrap van de doelman op het hoofd van Pieters, die de bal uh, de zijlijn overkopt. Een verkeerd raak. Misschien kijkt hij tegen de lichtmast in. zou kunnen, want dit was merkwaardig. Had de bal uh, toch in ieder geval wat uh, betere richting kunnen meegeven. Franse publiek viert inmiddels uh, feest. Die zijn aan het hossen en springen achter het doel van Landreau En zien aan de andere kant van het veld dat hun ploeg aanvalt. Via Cabaye, de nieuwe aanvoerder dus. En de... Voortzetting aan de rechterkant via Beria. Die zich vastloopt op Pieters. Die dan het lichaam wel heel sterk goed gebruikt. Het, de, de bal goed afschermt. Beria kan er niet meer bij komen. Bal rolt over de achterlijn. En Isaacson gaat een doeltrap nemen. Tien minuutjes nog voor PSV. omdat ze zeggen. Goh, de ploeg uit Eindhoven maakt aanspraak. En verdient eigenlijk wel een goal. Nou nee. We zouden het chauvinistisch als we zijn wel uh, vrolijk vinden. En op de achtergrond hoort u collega Elsof. Uh, nou ja. Wat ja, is het eigenlijk? Bijna Hutchinson, huilen mag je ja, wel. Hutchinson die weer een bal meters achter Manolev paast. En dus weer een ingooi weggeeft aan de tegenstander. Nee, wat PSV vanavond laat zien is droevig. En tenenkrommend af en toe. Balbezit voor uh, Liel. Waar aan de rechterkant Obraniak vrij staat. Gaat uh, de bal via Kabaïe daar naartoe? Of gaat hij zelf op avontuur? Uh, uiteindelijk krijgt... Ook hem in de voeten. En zoekt hij de bal binnen door met links de voorzet naar uh, Tulio de Melo. Die het duel verliest van Rodriguez. Die probeert tempo te maken vooruit. Maar er is voorlopig nog niets waar hij naartoe kan. Nu wel. Manolev. Manolev maakt haast. En uh, met grote passen pakt hij heel wat meters. Is dat geen overtreding, scheidsrechter? Nee, kennelijk dan weer niet. En dan dit weer wel van PSV. Daar had de scheidsrechter, denk ik, eerder kunnen fluiten. In het voordeel, toch? Van PSV. Nu krijgt Bakal de vrije trap uh, tegen. Waar. Uh, ja, ik vind het een overtreding. Manelef eerder de vrije trap had kunnen krijgen. Maar dat doet de scheidsrechter nog niet. Vrol is het slachtoffer. Terwijl hij toch wat mij betreft eerst de dader was. En dus heeft Liel de bal. En dat uh, gebeurt halverwege de eigen helft. De doelman is zelfs bereid gevonden om daar een vrij schot te nemen, Landro. Dan moet je maar wel zeker weten dat je de bal goed raakt. Nou, dat doet hij. Maar wel ziet hij de bal neerkomen in een gebied waar weinig in rood en blauw staat. Daar staat alleen maar het wit van PSV. De bal dus weer voor de zijn ploeg. Manolev halverwege zijn eigen helft. Kijken naar voren. Kan dat? Nee. Beweging? Nee. Bal naar Rodrigues. Kijken naar voren. Kan dat? Nee. Beweging? Nee. Bal breed naar Bouma. Kijken naar voren. Pasen naar achteren. Want opgejaagd bij de doelman Isaacson. Die kan alleen maar naar voren kijken. Dan moet ook zeker nu de bal naartoe. Als hij opgejaagd wordt. de Bal gaat naar voren. Kort Toivoo naar de bal naar de zijkant. Bakal moet hem daar oppikken. 10 meter over de middenlijn. Verspeelt hem. Bal over de zijlijn. Zelf het laatst geraakt. En zo is PSV de bal even makkelijk weer kwijt. En mag Liel verder met een ingooi aan de linkerkant. Tweevoudig kampioen van Frankrijk in 46 en 54. Vijf keer winnaar van de Coupe de France. Maar ook voor de laatste keer in 55. Liel, dat dus op weg is naar een succesvol seizoen. En ook op weg is naar een succesvolle uh, uh, ja, plaatsing. Wellicht voor de volgende ronde in Europa. Want met deze 2-0 voorsprong toch een riante uitgangspositie. Straks in Eindhoven. Voor de Fransen, als Pieters het probeert aan de linkerkant van het veld. Bal tussendoor is de bedoeling op. Zuzak die stond daar helemaal niet, maar gelukkig voor PSV zit Guy tussen met een teen. En krijgt PSV dus een hoekschop als er nog een wissel gaat komen aan de kant van Lille. En daar staat dan, ja, dat kan er dan voor PSV ook nog wel bij. Toch een van die uh, sterren van dit seizoen tot nu toe, Gervinho Maar die moet nog even wachten totdat Juczak de hoekschop neemt. Hoekschop, ver richting de tweede paal, in ineens en op de lat en de goal! De goal van PSV, een wonder geschiet als Bouma de bal tussen de palen schiet. En raak 2-1. En hoe afschuwelijk, vreselijk, dramatisch slecht het ook is vanavond. Ineens is het 2-1. En worden er fakkels ontstoken in het vak van de PSV supporters... Die vierde feest van 2-1 ziet er toch ineens heel anders uit dan 2-0. Was ongelooflijk. Ja, de commentatoren hebben nog wel eens de neiging om te zeggen... ik zei het wel, maar dit is dus wel wat we een aantal malen hebben aangegeven. Hoewel PSV zo slecht is als het veld vanavond... heb je maar één moment nodig waarop het allemaal net even mee zit... om een 2-0 achterstand die niet lekker is. Plotseling om te toveren in nog altijd een achterstand... maar 2-1 in een uitwedstrijd is toch plotseling weer iets waarmee je thuis kan komen... En dat weet PSV ook. De blijdschap, de ontlading op de PSV-bak met Rutte, Ten Hag en al die anderen was enorm. In het vak PSV-fans gaan de fakkels aan en wordt plotseling, is men weer uit de winterslaap ontwaakt. En ook feest gevierd. Ja, 2-1, dat kan ineens weer. De wedstrijd blijft evengoed een draak. Het spel van PSV blijft evengoed onder de maat. Maar 2-1 is wat. Gervinho is dus inmiddels in de ploeg gekomen. Die stonden zo dus klaar vlak voor dat moment... Waaruit uiteindelijk aan de bal kan binnentikken. Die terugspat van de lat na de inzet van Toyvonen. Hé, hey, wordt het nog gekker. Toyvonen weg. Toyvonen weg. Vrij voor de keeper. Toivonen! 2-2. Oh, ja! <laughs> het is 2-2. Toyvonen profiteert van wanorde in de Franse defensie. PSV heeft vanavond recht op niets. Maar PSV staat op 2-2 omdat het met Bauma en Toivode toeslaat in het tijdsbestek van anderhalve minuut de wedstrijd op zijn kop. Want uh, hoe zwak en hoe slecht het was, nou ja, ik hoef het niet te herhalen. We hebben dat namelijk 82 minuten gezegd. Maar het is gewoon 2-2 bij Lille PSV. Het is echt ongelooflijk. Ja, ik moet daar gisteravond uh, denken waar Bars en ik naar Arsenal Barcelona hebben zitten kijken. En tot uh, well, ik denk een minuut of 75 hebben we gezegd dat Barcelona speelt Arsenal totaal zoek. En vervolgens won Arsenal. Nou, vanavond, eh, als je dan toch een vergelijking moet maken met dat duel. Waar ge eigenlijk geen enkele vergelijking mee opgaat. Dan maar dat PSV totaal niets heeft in te brengen. En nu in een paar minuten tijd ineens op 2-2 staat. Verbijsterde gezichten aan de kant van Lille. Dat het hier dus 2-2 staat. Onmiddellijk gaat eh, Rutte nu wisselen. Brengt hij, even kijken, Marcelo in. En gaat... Die is dat Bouwma naar de kant. Dat heeft dan te maken met uh, die blessure waar we het eerder over hadden. Want hij loopt mank. De noppen van een tegenstander in zijn bovenbeen. Hij kon nog wel scoren. Dat is dan het laatste geweest wat Bouwma goed heeft gedaan. Marcelo komt. Ja, ik, ik, ik kan het bijna niet geloven. Wat ik rechts van me op dat enorme mooie scorebord zie. 2-2, Lille PSV, 85ste minuut. Ik had er 10 minuten geleden geen cent voor gegeven. Nee. Helemaal niks. Kan Liel de rug nog rechten? Want uh, de ploeg zal zich nu toch ernstig tekort gedaan voelen en nog op jacht willen naar toch tenminste een voorsprong. Schuine streep een zegen. <laughs> dat zou toch helemaal wat zijn als PSV hier straks nog wint. Nou, ik dat zie ik in die slotfase deze dat... ook nog gebeuren. Want dat, dat Liel gaat natuurlijk alles of niet spelen nu. Ja, countertje je berg en dan nog twee, drie winnen ook straks. Uh, Liel gaat krijg ingooien. krijg mijn biertje, Bas, bij deze. Dat is belooft. Uh, Goed zo. Uh, Liel gaat ingooien via Birria. En dat wordt een soort halve corner. Die bal komt voor de goal. Dan gaat Toyvonen onder de bal door. Dat doet uh, Rodrigues niet. Die geeft de bal een ram. Toyvonen is aanvoerder geworden na het vertrek van Bouma. Die is dan toch belangrijk. Niet alleen met zijn goal, maar ook met die bal op de lat. Die vervolgens terugstuit voor de voeten van Bouma. Zit er nog uh, lucht in de Fransen? Is dan de vraag of krijgt PSV nu echt de geest. Als Jutak wordt aangespeeld. Nou ja, gezocht aan de linkerkant, maar niet gevonden. De overname weer van uh, Liel via Obraniak. Die de bal verspeelt. PSV neemt over. Wordt het nog gekker? Wordt het nog gekker? Daar uh, Bakal bijna aan de bal. Maar wil de Melo goed met een kaats. Ja, het uh, gas gaat erop nu bij Liel. Dat ineens moet. Dat dacht uh, de zaak onder controle te hebben. Maar vooruit moet spelen met Obraniak. Want Liel met 2-2 naar Eindhoven is voor Liel natuurlijk een uh, slechte uitgangspositie. ...waar het dacht heerlijk achterover te kunnen gaan zitten. Voorzet, het strafschopgebied in. Weggekopt, weggehaald door Hutchinson. In de voeten bij Berg. Berg opgejaagd. Jagen, jagen. Dat is wat Liel nu doet met succes. Bal naar de rechterkant van het veld. Obraniak, het is ineens een wedstrijd in de 87e minuut. Waar de combinatie door het midden gezocht wordt met Tulio de Melo. Houdt goed af. PSV werkt hard en werkt op de bal. Terecht geen vrije trap gegeven. Want de bal werd gespeeld, heeft de scheidsrechter goed gezien. Liel heeft de bal wel terug. PSV nu onder zware druk... Want het slotoffensief van Lille is in de 88ste minuut echt volop gaande. De beide coaches zijn in alle staten. Terwijl nu een overtreding wordt gemaakt op een PSV. Dat is Berg, die van Beria een schop krijgt. troogte van de middenlijn. De scheidsrechter spreekt hem nog bestraffend toe. Maar vindt het uitdelen van gele kaarten blijkbaar wel even genoeg. Gaat hij het nou alsnog doen? Ah, ja. gaat het alsnog doen. En dan is het die een kaart krijgt. Ik denk dat hij dan nog wat gezegd heeft tegen de scheidsrechter. En is de return hierdoor. Kijk, daar zijn ze dan ook vanaf. Het gebeurt in de 88ste minuut van de wedstrijd. Op de achtergrond hoort u vooral PSV-fans lawaai maken... naar die onverwachte gelijkmaker. En ook al de onverwachte 2-1 trouwens van Bauma Toijvonen in de 83ste en de 84ste minuut. En de vrije schop genomen door Pieters in de richting van de rechterzijde... waar dan Bakal wel de lucht in gaat. De bal over hem heen zeilt, maar hij kan hem binnenhouden aan de rechterkant van het veld. Emerson in zijn rug, wilde langs. Emerson raakt de bal, moet nu een hoekschop voorkomen. Dat doet hij niet, want hij draait volkomen verkeerd weg... En geeft dan alsnog een hoekschop aan PSV weg. Ja, het, nou ja, alles kan vanavond. Schiet hem de maroon in. Even op de klok kijken. 89ste minuut. PSV doet natuurlijk rustig aan. 2-2 is prima. Maar uh, ja, uh, Juzak hoekschoppen. Je weet het maar nooit met uh, die kopsterke Toifonen voor het doel. Maar Juzak doet echt uh, rustig aan. En de scheidsrechter vindt dat te gek worden. En gaat nu naar de Hongaar toe om... Um, uh, aan te geven dat hij een beetje moet haasten. Dat heeft Zoetzak begrepen. Hij gaat nu trappen. Veel beweging voor het doel. Daar komt de hoekslag van Zoetzak. En daar is nog bijna de kopbal bij de eerste paal van Berg. Opnieuw ingebracht door Wuitens. Gevangen door Landro die haast maakt. En even kijken. Nog ruim een minuut. En er gaat denk ik een minuutje of drie bij komen. De bal wordt uh, kort uitgerold. Oeh, ongelukkig. Bijna zit Berg ertussen. De bal moet uh, terug naar de keeper. Landro die krijgt hem vervolgens van Rozenaal. Die toch nog even geschrokken moet zijn van die bal die daar plotseling voor zijn voeten lag. Liel valt aan, de linkerkant van het veld. 4-5 mensen mee naar voren nu. Emerson aan de bal. Kan het een voorzet? Dat durft hij niet. Omdat Marcelo Rodriguez daar natuurlijk voor PSV staan. Die kunnen in de lucht nog wel het een en ander regelen daar. De bal naar Gweeën, de maker van de eerste goal van deze avond. En de bal weer terug naar de helft van Liel de Kabaijen dan even. Kwee, korte tussenkomst. PSV jaagt uitstekende sliding van PSV. En dan kan PSV weg. Op weg naar de winst. Hij moet naar de bal naar de linkerkant. Zoutzak staat min of meer vrij voor de keeper. Legt de bal voor de oh, goal. Krijgt julle. hem terug. Moet dan maar schieten. En schiet in de handen van Landro. Dit was de kans voor PSV om de wedstrijd nog meer op zijn kop te zetten dan dat hij al staat. Naast slordig balverlies van de Fransen ineens. En de uitbraak van PSV ingeleid door wuitens, maar Zoutzak. Normaal twijfelt hij niet zo, maar dat leek hij nu wel te doen. Verschrikkelijk slecht uitgespeeld. 4 uh, tegen 3. Dat was nog een kans. Zeg. Als uh, er nog 8 seconden te gaan zijn, dan zitten de 90 minuten erop. En gaan we nu kijken: 3 minuten inderdaad extra oh tijd. Goodness. Als Liel een vrij trap mag gaan nemen. Ja, het is nu toch gewoon een kwestie van dichtgooien en volhouden. Want 2-2 uh, is een prachtige situatie met Obranjak achter de bal. Halverwege de helft van PSV een beetje rechts zodat hij kan gaan indraaien met zijn links. Bijna iedereen van Liel heeft zich op twee spelers na. Nou ja, daar is de keeper er dan ook nog een van gemeld op de rand van de 16. Het is daar nu uh, hutje mutje als de scheidsrechter het allemaal in de gaten houdt. Hij fluit veel af. Dus de spelers moeten hun handen thuis houden als nu dus in de blessuretijd... de eerste minuut van de blessuretijd de vrije trap moet gaan komen. Oh, wat heeft hij er toch druk mee, die scheidsrechter. Hier en daar nog wat. Als daar de vrije trap van Obrania komt, Isaacson. Goed gekiept, met twee vuisten weg. En dan moet uh, Toivonen zorgen dat de bal helemaal pleiten gaat. En dat uh, lukt dan via een speler van Liel. De bal over de achterlijn. En nu op 31 is ongetwijfeld Isaacson aan de gang voor een doeltrap. Ja, kijk, die scheidsrechter gaat gelijk zeggen... Niet te rust eraan. Nee, wat Isaacson, een mannetje is dat, zeg. Isaacson kijkt even of het met de blessure van. Of de scheidsrechter of het met de blessure van Isaacson. die die fijnst, denk ik. meevalt. Hij kwam wel in botsing met de Melo zo even. Trekkerbeet nog wat. Ja, dit is tijdrekken, dat hoort erbij. Over het algemeen krijgen keepers wat meer respijt van de scheidsrechters. dan spelers als het gaat om blessures. wat lijkt met Isaacson allemaal weer te gaan. Nou, dat lijkt niet zo, dat is zo. Hij geeft de bal een Hijs. De extra tijd daar is nog ruim anderhalf minuut van over. 2-2 in Noord-Frankrijk, dus plotseling. Door die goals in de slotfase. 83e minuut Bouwma 2-1. 84e minuut Toyvonen 2-2. PSV heeft een zwakke wedstrijd gespeeld. Heeft nauwelijks iets te vertellen gehad. Is ontsnapt bij fase aan de 3-0. En staat nu plotseling op het punt om een gelijkspel uit het vuur te slepen. Of komt Liel toch nog een keer. Obraniak vanaf de rechterkant. Met een gelukje aan de bal gekomen. Voorzet wordt geblokt door Pieters. Opnieuw het strafgebied door Cabaye ingebracht. Isaac Zon zijn doel uit. Kan makkelijk vangen voor Dumont. En dan zou het probleem eigenlijk opgelost moeten zijn ruime minuut nog. Isaacsson stuurt uh, zijn verdedigers weg van de goal af. Her lange, hoge bal richting Bakkal. Bakkal krijgt er geen been tegenaan. Dat krijgt zijn tegenstander Emerson wel. Bal over de zijlijn. PSV mag gaan gooien. Ter hoogte van de middenlijn. waar Bakkal uh, nog wel wat haast lijkt te maken. wordt hij door zijn medespelers er nu op gewezen. Vooral rustig aan te doen. En dus Manolev. Even kijken naar de klok. Nog 40 seconden als Manolev gooit. De hoek in. Bij Berg. Berg kan er niet aankomen. Wordt goed verdedigd. Maar het levert wel allemaal tijst, win, tijdwinst op. Als Gedrou er niet uitkomt. Vrij trap gegeven voor Liel. Een halve minuut nog. Dit wordt de laatste bal naar voren denk ik. Ja, slim klein overtredingje nog daar van Bakal of Wuitens. Ik dacht dat Bakal was en een vrije schop voor Liel. Dat haalt dan ook het tempo er nog even uit. De bal gaat zelfs terug naar de keeper Landro. Dat betekent dat Liel... Zich wel nu met veel mensen op de helft van de tegenstander meldt. Natuurlijk ook weet dat je geen onverantwoorde risico's moet gaan nemen. 2-2 Twee is inmiddels immers toch nog altijd een gelijkspel. De bal wordt door Marcello weggekopt, opnieuw ingebracht. Dan wordt op Braniak gezocht aan de rechterkant van het veld. Oh, die neemt de bal prachtig aan op zijn linker. Is Pieters kwijt en wil dan schieten, maar Maart voorkomen over de bal heen. Dat, dat, dat komt is dan ook weer wel het veld. veld. Ja, ja, zeker. Want die bal stuit plotseling op. En hij raakt hem denk ik op zijn scheenbeen. Die bal komt bij wijze van spreken nog dichter bij de cornervlag dan bij het doel. Komt PSV goed uit. Isaacson in de slotseconden van deze wedstrijd. mag dan nog een doeltrap gaan nemen. En dan Wat een denk ik, ik dat de scheidsrechter gaat afsluiten. Ja, de conclusie zal zijn: veld slecht, PSV slecht, resultaat uitstekend. En met een klein wonder tot stand gekomen. Dankzij de heren Bouma en Toyvonne, Een dosis geluk en op het juiste moment plotseling toch alles aan je zijde. Isaacson trapt, de scheidsrechter zegt het is klaar. En PSV ontsnapt na een armetierige wedstrijd in Noord-Frankrijk. En gaat gewoon met een gelijkspel naar huis. En toch een mooi avondje dus voor het Nederlands voetbal een Mooie dag Twente. Wint Ajax, wint PSV. Speelt gelijk alle drie uit. Dan hebben we nog wat uitslagen voor u uit Europa League. Vitalis Kharkov tegen Bayer Leverkusen. 4-0 voor de Duitsers. Baten Borisov, Paris Saint-Germain 2-2. Benfica tegen VfB Stuttgart 2-1. Daar was scheidsrechter Brahma. Hij deelde zes gele kaarten uit keurig verdeeld over beide ploegen. Beziktas. Dynamo Kiev 1-4, Legposlaan, Sporting Braga 1-0, Napoli, Villarreal 0-0. En dan kijken we nog even naar de wedstrijden die om 5 over 9 begonnen zijn. Bijna allemaal eindstanden. Uh, FC Basel tegen Spartak Moskou staat op dit moment 2-3. Dan hebben we Pauk Saloniki tegen CSK Moskou 0-1. Glasgow Rangers Sporting Portugal 1-1. Sevilla FC Porto 1-2. Sparta-Praag Liverpool 0-0. En Young Boys uit Basel tegen Zenit Sint-Petersburg. Dat staat 1-1. Ook daar zijn de wedstrijden nog voor een deel bezig. Dan hebben we nog wat berichten. De Nederlandse badmintonploeg is doorgedrongen tot de kwartfinale van het EK voor gemengde landenteams. In het laatste groepsduel werd met 3-2 gewonnen van Zwitserland. En die overwinning was te danken aan de dubbelspelen. Die gingen allemaal naar Nederland. Morgen spelen de oranje badmintoners in de kwartfinale tegen Rusland. En dan Ismaël Aysati, die is door de terugcommissie van de KNVB geschorst voor drie wedstrijden. Daarvan één voorwaardelijk. De speler van Vitesse ging afgelopen weekend in het uitdueel tegen FC Twente... opzettelijk op de voet van tegenstander Wout Brahma staan... Die overtreding werd niet opgemerkt door de scheidsrechter... maar naar aanleiding van de tv-beelden... besloot de aanklager betaald voetbal een onderzoek in te stellen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er gewoon weer om 10 uur... met een reguliere uitzending van Langs de Lijn. En daarin in ieder geval al het napraten over de wedstrijd... Utrecht tegen Heracles in de Eredivisie. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen... vanavond gepresenteerd door Max van Wezel. Ik wens u nog een prettige avond. NOS Radio en journal Elke dag de vragen bij het nieuws. Wat SAP wil, dat is wel duidelijk, hè. Maar gaat ze er ook over? Op zoek naar de juiste antwoorden. Nou ja, ja, u kunt allerlei alsvragen stellen. Wat moet ik met alles vragen? Kan, kan ik helemaal niet zo? Het NOS Radio 1 Journaal. Daar waar het gebeurt. Maar als het overslaat naar Tripoli, hè, die protesten, dan gaat het dus goed fout. Ja. Ja. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien. Wie heeft die onduidelijkheid gecreëerd eigenlijk? Kletsen uit de nek. Smiddags tussen half 5 en half zeven. Ik wens je een goedenavond. Is er nog een reddingsboei, denkbaar? We gaan het helemaal uitzoeken. En zaterdagochtend.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 Geen oogjes dicht en snaveltjes stoel. Maar radicale verandering. Kies Partij voor de Dieren. Young Composers meeting vanaf 13 februari. Jonge Componisten en orkesten ereprijs. Kijk op ereprijs.nl. Frette burgemeester van Apeldoorn, stad voor jong talent. Geen zwart-wit denken, maar groen. Kies partij voor de dieren. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?